Ze zouden we het speciale interventieteam niet bijhalen? Om op haar te laten schieten? Nee, om de baby te redden. Klein haar? Nee, nee, nee. nee. Ze roept iets. Bedankt eten. Eten voor mijn baby. Haar baby. Ja, dat is zeker bent. dan we dachten, Peter? Ga er naartoe. Probeer met haar te spreken. Oh, ja, als ze baby. haar daarmee maar niet doet, springen. Ja, ik kijk wel uit. Ook de, de, de, de, de, de, de rest hier maar op afstand. Ja. Baby heb toch. Nee, Ja, Meeeeg! Mevrouw Vinkje, ik ben het, commissaris Van In. Je weet wat ik wil, praat moet niet meer. De auto is al onderweg, mevrouw Vinkje. Wees verstandig en kom terug langs deze kant van de reding staan, mevrouw Vinkje. Nog één stap, nog één stap en ik spring. Wat moet mevrouw Vinkje niet doen? Ik kan het zien. Je... Ik zal niet voelen. Het is onschuldig. Het heeft hier niks mee te maken. Ik wil niet alleen sterven. Ik neem mijn kind mee. Hoorde dat? Hoorde dat allemaal! Ik oh, Peter, alsjeblieft, denk na. Het is uw kind niet. Het... Daar blijven, commissaris. Daar blijven geen stap meer op het gezet. Niemand houdt mij tegen. Hoor oh, de dag. Niemand zal mij en mijn kind... Peter. Ah, Peter. Peter. Gaat dat een beetje? Hé. Hey. Nee, ik... Hallo. Oh, Hallo, Pieter. Ja. Ik dacht wat ik... Oh, mijn kind. Ja, rustig, rustig, rustig. Je bent gevallen. Gevallen? Hoe ja. gevallen? Ik was de... de baby. Hoe is het met de baby? De, de baby is gered, Pieter. Oh. De duikers van de brandweer waren op tijd bij. En uh, ook Freya Venke is gered. Oh, Pieter, wat is er gebeurd? Ik zie dit eigenlijk op mijn bek gegaan.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 Guido, wat denk jij? Ja, ik, ik zou Hanneloris de Raad maar ook volgen hoor. Oh, we kunnen een steriel en wat van dat plakverband niet volstaan. Oh. Gaat u nu weer zelf voor dokterke spelen? Ja. Hoe minder dat die gasten aan mij moeten prutsen, hoe liever dat ik het heb. Dat weet je toch? Ik kan nog altijd mijn baard laten groeien, ja. ja. dan ziet er ook niks meer van. Help mezelf eens echt. Hier, kijk eens. Hoe ja, is dat? <laughs> Duur. Ah. Het is dus van de baas van het restaurant Ginder op de hoek. Hij heeft alles gevolgd en is niet weinig geschrokken. Ja, omdat hij dacht dat het slecht zou aflopen. Nee, nee, nee, nee. Omdat hij niet wist dat een oude dronkelhap nog zo snel kon rennen. <lacht> oh, oh mijn kind. Oh, Daar is nog de vloed voor, Guido. Het is helemaal over haar toeren. Als ze opnieuw aanspreekbaar is... Dan zal ik ons vrijhoutje eens duchtig op de rooster leggen, zeg rust. Ja, commissaris, proficiat, hè. We zijn bij allemaal, amai. Ja, nog nooit een open kin boven een rood hemd gezien, Karin. Ja, maar, we moet dat laten verzorgen, hè. Ja, dat is al gebeurd. Oeh, maar... Ja, met moedertjes zelf. Wat maar... gelacht.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 Als je het graag over Sylvie en haar vriendjes van toen wilt spreken, dat is geen probleem voor hem, zei ze. Nee? Oh, dan voor ons ook niet. Guido, dat is het eerste wat we morgen gaan doen.